Ze waarschuwden direct de politie die de omgeving afzette. Er wordt nu overwogen om de aarde naast de gebouwen te zeven op menselijke resten. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 4 graden. Maar in Limburg kan nog regen vallen. Overdag, in de loop van de dag, overal droog en zonnige perioden. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Achter mij ligt een hele stapel inzendingen met betrekking tot de prijsvraag. Daar gaan we aan het einde van dit uur er eentje uithalen. En dat wordt de winnaar van het luisterenboek getiteld... Michael Strogoff, de koerier van de Taar. Ehm... Um, ja, we zijn uh, vorige week begonnen met een lichte vorm van samenwerking... tussen de VPRO en Caro's De Nacht van het Goede Leven. Elke vrijdagnacht en zondagnacht van 4 tot 5 zenden we gezamenlijk een hoorspel uitgevonden in de Hilversumse archieven. En vannacht gaan we dus verder met Michael Strogoff, de koerier van de Tsar. Een elfdelig hoorspelserie die in 1973 door de tros werd uitgezonden. In 1977 zond de NCRV er ook nog een televisievariant van uit. Het verhaal werd geschreven door Jules Verne... en kwam voor het eerst in boekvorm uit in 1874. We zijn vannacht aangekomen bij het vijfde en zesde deel... in een bewerking van Rob Gerards Onder regie van Harry Bronk luistert u naar Michael Strogoff... de koerier van het zaar met de afleveringen... Moeder en Zoon en het Tartarse kamp. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. Mikhail Strogov. De courier van de zaag. En in Kazan werd ook beweerd, maar dat zal u waarschijnlijk niet interesseren... dat de verrader, kolonel Agarov, vermomd over de grens is gekomen... om zich bij de Tatarse aanvoerder te voelen. Dan zou hij dus al in Siberië zijn. En u zegt dat hij vermomd over de grens is gekomen? Als wat vermomd? Als zigeuner. Als... Als zigeuner. Ja. Uh, was hij dan misschien bij die groep die in Kazan van boord is gegaan? Dat lijkt me heel waarschijnlijk. Als u mij wilt volgen, heren, dan gaan we een paard halen voor u Tallega. Hoi! Tweemaal... Tweemaal heb ik hem onder mijn bereik gehad. Ezel, die ik ben. Zo, hier zijn wij, monsieur. En ik weet werkelijk niet hoe wij u moeten bedanken. Daar wordt geschoten. Het, het komt uit de richting van onze tarant uit. Vlug, heren, vlug. Misschien heb ik uw hulp wel nodig. Dat masbos staat in brand. Het zal getroffen zijn door de bliksem. We hebben tenminste wat meer licht. Die bocht om. Daar, daar staan we. Een bier, een grootistachtig bier. Niet meer schieten, ja? Blijf u hier staan. Vooral niet dichterbij komen. Hij haalt het best onder zijn keel vandaan. Wat wil hij daarmee beginnen tegen dat enorme beest? Het verplettert hem direct de siel Het gaat op zijn achterpoten staan om Ik aan te vallen. Het Blij mee. niet te geloven in één haal heeft hij hem geveld. Ben je gewond, Nadja? Nee, met het arme paard. Ja, het is dood. Maar waar zijn de andere paarden? Die hebben ze het losgerukt. Die jamachiek is achterna gegaan. Oh, hij krijgt ze wel weer te pakken als ze de beer niet meer ruiken. Hoe is het eigenlijk gegaan? Ik hoorde de beer, de paarden, de koetsier. Toen ben ik uit de wagen gekomen met je pistool. Ik had jullie onder de dekens zien leggen. Ik schoot... Toen kwam de beer op mij af, daarom schoot ik weer. Ik hoopte dat je gauw zou komen, ik kan. Ai, Ik moet zeggen, monsieur, dat u voor een eenvoudig koopman aardig met een mest weet om te gaan. In Siberië moeten we alles kunnen. De jonge dame is trouwens ook niet bepaald bang uitgevallen. Mijn zuster Nadja, de heer Blount en Jolivet. Ze zijn met de achterhelft van hun atelier aan de modder blijven steken. Ik heb ze een van onze paarden beloofd. Ah, kijk eens aan. Dat is onze Yamchik alweer. gedaan, goed zie hier. Nu hebben we geen minuut meer te verliezen. Eén paard voor onze wagen, het andere over die van de heren. Ja, maar, maar, maar onze koers wanneer vinden we die terug? Als u geluk hebt bij de volgende pleisterplaats, dan waarschijnlijk nooit meer. Hij zal zo schrik als hij merkt dat hij u is kwijtgeraakt... dat hij maar gouden benen neemt. Maar dat is toch een schandaal? Ik, ik doe die kerel een proces aan. <lacht> nou, hij is natuurlijk door dat noodweer wat van streek geraakt. Dat kunt u hem niet kwalijk nemen. <lacht> een proces in Rusland. <lacht> U kent zeker niet het verhaal van die min die van de familie van haar zuigelingen een jaarsalaris te goed had? Nee. <laughs> dan weet u dus ook niet wat er van die zuigeling geworden was... toen de rechtbank tot een uitspraak kwam? Nee, wat dan? Een kolonel bij de kozakken. <tolone> maar, maar heren, als duublieft. Nou, vlug met onze wagen naar Utel Ik neem het paard wel goed zeer en dan in vliegende galop naar Jacatarinab. Dan moet ik toch gauw nog één ding noteren. Jega, Russisch rijtuig met vier wielen als het vertrekt. <tolone> en met twee als het aankomt. <tolone> Ah, bent u daar eindelijk? Oei, wij zijn nog niet uitgelicht en? De Tartaren hebben voorlopig vrij spel. De Russische troepen uit de grensprovincie zijn nog te ver van dat strijdtoneel. En waar zijn de invallers nu? Ze zeggen dat ze in de vallei van de Ichem oprukken. Dan is Omsk dus ernstig in gevaar. Ah. No, no, dat niet alleen. Om te bereiken, Omsk, moet u een eind voorbij Ichem over de rivier waar Tataarse benden kunnen zijn. Uh, Zou u niet liever ons voorbeeld volgen en eerst in Ichem de zakens aankijken? Nee, nee, nee. Mijn zuster en ik moeten naar onze moeder in Omsk en we zullen proberen er te zijn voor de Tataar de stad bezet hebben. Tot Ichem reizen we dus samen, heren, niet verder. U bent eigenzinnig, Carpanoff. Dat is mijn zaak. Koopt u hier een tarantas. Ze zijn er genoeg te krijgen, want niemand gaat de steppen meer in. Mijn wagen heeft zich in de bergen goed gehouden en de paarden hebben ik al. Geef u een half uur, dan vertrek ik. Wij zullen geen half uur nodig hebben, monsieur. Kom naar Jan. We gaan wat eten. Oh, niets. Wat een kale vlakte, hè? Mm. De grond is hier erg schraal. De schijn bedriegt in de diepte van je koperplaat in hun goud. Waar dacht je aan? En jou. En aan het gevaar dat het al dichterbij komt. Ik ben bang je te verliezen. Waarom ben je zo zorgzaam voor me, Nicolai. Je kent me nauwelijks. Ik, ik heb er altijd naar verlangd... een zuster te hebben zoals jij. Gevoelig en toch dabber. Ik wou dat je mijn zuster werkelijk was. Hm. Dan kon je ronduit met me praten, niet? Je hebt een plicht te vervullen, heb je me verteld... Maar wat voor een plicht dat kan zijn, al heb ik er natuurlijk niet het recht toe. Ik. Ik kan je. Ik kan je alleen zeggen. dat het een plicht is voor ons land. En dat niemand mij mag herkennen, Nadja. Vooral de mannen van Agarof niet. Dan is mijn leven geen kapeke meer waard. Dat zou ik zonder jou moeten beginnen. Plasje, hè? Wie? Wie? De zuster van Karpanov, natuurlijk. Oh, is het charming, is hij? He? Daar heb ik nog niet op gelet. Nou, mijn beste Blond, hebt u dan uw ogen in uw zakken? Ik ben opnieuw uit, meneer Jolivet. Oh. het andere interesseert me niet. Bovendien weet u heel goed dat mijn oren beter getraind zijn dan mijn ogen. Eh, hebben uw oren, uw onderwerp op de pleisterplaats, nog iets verteld dat mij misschien ontgaan is? Of was uh, dat de val van Omsk elk ogenblik verwacht kan worden... en dat Karpanov dus geen schijn van kans heeft... om Tomsk, laat staan Irkutsk, nog ooit te bereiken. Oh, dat zou wel ramp zijn voor Rusland. Mij heeft het in een andere richting aan het denken gezet. Willen we de kans krijgen om ons werk nog verder te doen... dan zullen we zo gauw mogelijk contact moeten zoeken met die kolonel uh, Agarov. Oh, met die verrader? De artsveerhand van Strogoff die ons nooit de benen uit de modder heeft gehaald. Monsieur, bent u niet wijs? Nee, ik oh. ben praktisch, my friend. Oh. Zo zijn wij Engelsen nu eenmaal. En Mikael Strogoff zal er geen last van hebben. Die werkt op zijn eigen manier. Maar zonder een vergunning van Agarov kunnen we geen stap meer doen. Toch stuit hij wat tegen de, de borst, monsieur. Uh, uh, waar denkt u dan Agarov te vinden? Huh? In Igem? In elk geval in Omsk. Daar wil ik een vijf pond met u over willen. No, no, merci, monsieur. Nou, nee. zo'n weddenschap heb ik geen behoefte. Zijweg waarschijnlijk. In elk geval moeten we het inhalen. Vlugger, Jamshik. Haal uit uw paarden wat je kunt. Ik wil voorbij dat rijtuig. Ik zal mijn best doen. Maar die schijnen het net zo'n haast hebben als u. Ja, ja, ja, ja. Het is een volsperringen. Ze hebben er al een lange reis op zitten. Ja, het rijtuig zit onder de modder. Waarschijnlijk ook over door de gekomen langs een andere route dan mij. Goed zo, Kutzeer. We halen het wel. Gaat het niet iets langzamer? Ik ben gebroken. Als wij niet in Igem zijn voor dat uitdurft, krijg ik geen verse paarden. We hebben wel geen grote voorsprong, maar net genoeg. Postmeester, drie verse paarden. Hier is mijn paarden nou ja. Bof, jongeman. Ik heb er nog net drie. Paarden wisselen. Gaat u zo lang maar mee naar binnen. Dan kunt u daar even rusten. Hoe is de toestand? Slecht. Heel slecht. In omskort zware gevochten. En intussen rukt de voorhoede van de Tataren op hier naartoe. Het bestuur heeft die gebouw verlaten. Oh, maar dan, dan zitten we hier dus ook niet zo veilig meer. Nee, maar voor u heb ik geen paarden. Dat hoeft ook niet. Voor morgenochtend gaan we zeker niet weg. Zo, heren. wij moeten afscheid nemen. Oh, maar gunt u uw zuster dan niet een uurtje rust, monsieur? Nee, nee, nee. Ik wil liever weg zijn als die Berliner aankomt. Ik hou niet van moeilijkheden. <laughs> u weet er altijd best raad mee, monsieur. Dat hebben wij gemerkt. Maar in elk geval, meneer Krapanov, nogmaals onze oprechte dank... voor al uw hulp en uw gezelschap. En we hopen dat u er werkelijk in slaagt... hier Koetsk nog tijdig te bereiken. Tijdig? Wat bedoelt u? Tijdig om uw zaken te kunnen regelen, bedoelt mijn vriend. Ah. Voor de Tataren misschien ook. Die staat ook ja, Natuurlijk, ja, ja. Dan... Toch, drie verse paarden, postmeester. En vlug. Het spijt me, heer, maar ik heb geen paarden. Oh, nee. En die drie dan, die zal het aanspannen zijn? Die zijn van deze koopman. Laat ze onmiddellijk weer uitspannen. Ik heb ze nodig. Die paarden zijn door mij besproken. Dat interesseert me niet. Ik zei totdat ik ze nodig heb. Ik heb haast. Ik ook. Nu is het genoeg. Doe wat ik u zeg, postmeester. Ziet u niet dat ik een Russisch uniform draag? Zonder onderscheidingstekens. Die paarden blijven voor mijn rijtuig, postmeester. Ik vertrek meteen. We zullen zien wie hier vertrekt. Verdedig je man. Ik zal niet vechten. Maar waarom haalt hij zijn mest niet voor de dag? Ook hierna niet. <lacht> Nicolas. Ook hierna niet. Lofaard. Kom mee, postmeester. De paarden, vlug! Dat had ik nooit van Carpano verwacht. Als je hem had behandeld als die beer... zou het oponthoud onthoud voor hem betekend hebben. Nicolai, je gezicht. Zal ik water halen in het bed? Nee, het brandt alleen een beetje. Schrijf het wat wel over. Nou, dan uh, dan gaan wij maar. Ga je goed? Die stem, wet. Die stem van die man in dat uniform. Heb ik eerder gehoord. Maar waar? Het spijt me voor u, meneer. Kunt u mij vanavond nog andere paarden bezorgen? Onmogelijk. Morgenochtend, pas. Kende u die man? Nee, ik heb hem nooit eerder gezien. Maar hij weet in elk geval hoe hij zich moet laten gehoorzamen. Wat wilt u daarmee zeggen? Dat er dingen zijn die zelfs een koopman zich niet hoeft te laten welgevallen. Ik ben heel wat ouder dan u, maar ik zou hem met zijn eigen zweep afgerontseld hebben. Jij durft een te wel over mij. Verdwijn, man, of ik vermoord je! Ja. Ja. ja, ik ga al. Maar zo bevalt u me toch heel wat beter! Avond en een nachtvertraging, Nadja. Dat kan betekenen dat de ponten voor de IGM niet meer vaart. En dan moeten we naar ons een grote omweg maken. Ja. Zullen we niet wat proberen te slapen, Nicolai? Het wordt morgen een zware dag. Ik zou geen oog dicht kunnen doen. Als jij het wilt proberen. Nee. Ik laat je hier niet alleen. Hoe zou je moeder het maken? Heb je nog iets van haar gehoord sinds de inval van de Tataar? Nee. De laatste brief is twee maanden oud en er stond alleen nog maar goed nieuws in. Maar ja... Moeder Marva is een flinke vrouw, ondanks haar jaren. Als je haar opzoekt, ga ik met je mee. Hm? Als jouw zuster ben ik tenslotte ook haar dochter. Ik ga haar op de terugweg pas bezoeken. Nee, Nikolai. Als we omsk bereiken en ze is er nog, dan, dan ga je toch zeker wel even naar haar toe? Dat is onmogelijk. Maar, maar waarom dan toch? Waarom? Moet je dat nog vragen? Om dezelfde reden waarom ik als geval afvaart... Lach... Die... Ik begrijp het wel, Nicolai. Door naar je moeder te gaan, zou je herkend kunnen worden. Zo is het. Je bent niet alleen flink, maar ook verstandig, Nadja. Misschien is het toch beter dat we wat gaan rusten, vooral voor jou. <totstuk> Lang nog naar de pont, Jamshik. We zijn er zo. Hoi, hoi, hoi, hoi. Er niet een enkele patrouille. Gelukkig Niet. We maken nog een kans bij de pont. Ik heb zo gedacht, Nikolai. Misschien is je moeder wel uit omsk weggegaan. Naar Tabolsk, bijvoorbeeld. Nou, ik hoop het maar. Ze is niet bang voor een lange voettocht en ze kent de stappen. Ja, daar, daar ligt de pont. En de schipper staat erbij. God dank. We moeten over, schipper! Dan een tas met drie paarden en drie mensen? Nou, dat is geen kleinigheid. Aan de overkant krijg je de prijs die je me vraagt. Oh, is dat een sterke stroom? Eén van u beiden zal moeten helpen boven. Ja, ja, ja, dat doe ik dan wel. Nou, hem uh, dan maar. Maar uh, langzaamaan, hokkeltje hier. Uh. Ah, nog een rukje. Ja, ja, nog één. Mooi. Zet nou de blokker er maar voor. En hou je paarden stevig in je knuister. Nou, daar gaan we dan. Nou, gaat dat niet. Ik zei totdat de, de belasting eigenlijk veel te zwaar is, als ze maar recht houden. De stroom heeft hier een snelheid van twee weg per uur. Ach, zo gaat het beter. Recht houden man, recht houden. Nou ja, bij mij ligt het niet. Ik voel hier achter geen bodem meer. Ah, het water is gestegen, ik hou het niet. We raken uit de koers, schuin op de stroom houden. Dat is de enige manier om de overkant te halen, anders worden we meegeschreven. Goed zo, je hebt hem. Kom voor boten? boten? Wat voor boten? De boten, dus je, Ze waren snel! Heilige boten! Het zijn tantaren! Doorzetten! Doorzetten, man! De groepen als we de overkant halen, voor ze hier zijn! Dat redden we niet! We gaan de te langs ervoor! Ja, we moeten het halen! Lat gaan liggen jullie! Voor doorzetten, Ik in je lijf! Doorzetten! Laten we liggen voor dat domme! Nee, boten! Oh. Schippen. mijn broer is geraakt en een hem geslagen. Ik spring hem na. Hier, jij. Nee, oh, snij er door. Die twee hebben niet nodig, mannen. Maakt af. Hou de tarantas leeg en neem de paarden. Jij gaat met ons aan boord. Goede handen, vadertje. Praat maar niet. Je bent nog zwak. Ik, ik had een meisje bij me. Waar is ze? Door de Tartaren meegenomen. De schipper en de Jamsik hebben ze gedood. Nadja. Arme Nadja. Ik, ik kreeg een lans in mijn hoofd. Ik ben overboord geslagen. Toen zwom ik naar de kant. Daar ben je bewusteloos geraakt. Ik heb het allemaal voor mijn ogen zien gebeuren. Daar op de rivier. Wat je bij je had, heb je nog. Ook die beurs. Hoe lang ben ik al hier? Ik was drie dagen buiten kennis. Je had een wond aan je hoofd, maar die geneest niet goed. Ik, ik, ik kan hier niet langer blijven. Ga liggen, man. En verroer je niet. Hoe ver zijn we van Omsk? Niet meer dan vijf verst. Hebben de Tataren de stad veroverd? Ja. En Tomsk ook. Daar ligt hun hoofdmacht. Vandaar rukken ze op in de richting van Ikoetsk. Met Omsk is het pluk gegaan. Nadat hij nieuwe aanvoerder was: Agarof. Ivan Agarof, de verrader. Waar? Waar hebben ze dat meisje heen gebracht? Na, naar Tomsk misschien? Dan brengen ze al oh, hun gevangenen heen. Ik, ik moet weg, vadertje. Hebt u een paard voor mij te koop? Ik heb geen paarden meer en geen wagen. Dat dacht roven wat ze kunnen. En je mag nog blij zijn als ze je niet vermoorden ook. Dan moet ik lopen naar Oomsk. Vanavond nog. Je zou geen tien stappen halen. Hou je kalm en slaap tot morgenochtend. Dan breng ik jezelf naar Oomsk. Als we in de buitenwijken blijven, kom je er ongemerkt doorheen. Morgenochtend dan. Hemel mag je belonen voor alles wat je voor me doet. Ja, ja, ja, het is goed. Ga nu maar slapen. <tied> Zullen we hier een ogenblikje rusten, Karpanov? Als u er behoefte aan hebt. Bent u daar niet moe? Wel, nee, Alexander Ik voel me uitstekend. Ik loop en de buitenlucht hebben me goed gedaan. Zo'n ijzeren kerel als u, dat heb ik nog nooit ontmoet. Laten we dan maar doorlopen. Nou, als u misschien terug wilt. In ons ken ik de weg. Nee, nee. Nee, ik wil zeker weten dat u veilig de stad uitkomt. Goed, goed. Dan gaan we die straat daarin. Dat is de kortste weg naar de pleisterplaats. Dat zijn Tartase uiterst. Vlug Karpanhof, hier geen in is. Je weet nooit wat die gels in hun schild voeren. De man die aan het hoofd rijdt, dat is... Ja, wie is dat? Ivan Agarov. Ik weet het zeker. Ik heb hem lang geleden zo'n een keer gezien, maar dat, dat gezicht vergeet ik nooit. Akarov. De man die mij mijn paarden heeft ontstolen aan de pleisterplaats in Igem. En die als zigeuner vermomd aan boord was van de Volkaboot. boot Dat ik toen in Igem zijn stem niet heb herkend. Wees maar blij dat hij u toen niet herkende. En dat hij u nu niet, niet heeft gezien. Wat doet u daarmee zeggen, Alexandrowitsch? Dat dan die brief in uw borstzak. Maar u het eerst aangreep greep toen u gisteren bijkwam, kwam... ...nooit zijn bestemming had bereikt. Hebt u die brief? Toen ik u bewusteloos vond, wilde ik natuurlijk weten wie u was. Ik heb het zegel van ons vadertje gezien. En heel Rusland weet immers wie de courier is... ...aan wie de brief werd toevertrouwd. Gods wil, Alexandrovich. Vergeet wat u gezien hebt en wie ik ben. Als men ontdekt dat u mijn gastvrijheid hebt... Verleend. Ik red me wel. Kom. De weg is veilig. Nu zo gauw mogelijk naar de priesterplaats. Prachtig paard. Ik zal meteen vertrekken. Maar het is nog zo licht. Ik denk dat ik in de wachtkamer blijf tot het donker is. Er zitten daar alleen wat boeren uit te rusten, zei ik net. Maar het is wel beter dat ik nu alleen blijf. Dan ga ik weer naar huis. Laat me u omhelzen. God zegen u, zo af? En breng u op tijd in Ikoets. Stil, stil. Dank, vadertje, dank voor alles. Op de terugweg kom ik bij u langs. Kan ik hier wat te eten krijgen? Michiel. Michiel, mijn zoon. Michail. Wie, wie bent u, beste vrouw? Wie ik ben? Ken je je moeder dan niet meer? U vergist zich. U ziet mij voor iemand anders aan. Ben je dan niet de zoon van Peter en Marfa Strogov? Michail. Ik heet niet Michael. Ik ben Nikolai Karpanov, koopman uit de Irkutsk. Zou ik me dan zo vergissen? En nu heb ik geen tijd meer voor u. Het spijt me, beste vrouw. Laat ik nou toch echt gedacht hebben dat het mijn zoon was? Maar natuurlijk heb ik me vergist. Ach, ik denk ook zo vaak aan hem dat ik hem overal ga zien. Ik lijk wel mal. Ik moet de jongen wel van me gedacht hebben. Marva Strogova, wie is dat? Dat ben ik. Meekomen en vlug. Marva Strogova dus. Heb jij een zoon die koerier is van de Tsar? Jazeker, die heb ik. Waar is hij nu? In Moskou. Is hij niet met een speciale opdracht onderweg? Daar weet ik niets van. Wanneer heb je het laatst bericht van hem gehad? Twee maanden geleden. En die jonge man, die zo even in het posthuis je zoon noemde, was dat niet je zoon? Oh nee, dat was een jonge Siberië, die ik een ogenblik voor mijn zoon aanzag. Zeker al de tiende keer dat ik hem dacht te herkennen. Er zijn ook zoveel vreemdelingen in de stad. Je weet dat ik je kan laten martelen om de waarheid uit je te krijgen. Ik heb de waarheid gezegd. Geen marteling kan er iets aan veranderen. Die man was mijn zoon niet. Ik ben er niet zeker van of ik je kan geloven. Laat hem naar Tomsk brengen. Zangara zal die oude toverkol wel aan het praten krijgen. En achtervolg die Siberiër. En waarschuw alle posten op hem te letten. Beesten. Dat insectenmasker, dat helpt geen zier. steken ze dwars doorheen. Dat arme paard. Rustig maar, jongen. Rustig maar. Je houdt ze toch niet van je lijf? Je verspilt alleen je krachten. Zo. Wat beter. Ja, die moerassen. Braaf, jongen. Braaf. Wat zou ik zonder jou moeten beginnen... Daar, daar in dat kreupelbos, daar gaan we rusten. Daar zijn we beschermd. Dan krijg je voer. Dat heb je wel verdiend. Braaf, jongen. Braaf. Zo. Hier is het bezig. Ja. Zo. Nou, je voer, hè. Dan zie je wel een beetje beter voelen. Hier zo, hier zo, hier zo, hier. Bijna 300 werst. Zolang zou jij het ook nog moeten volhouden, jongen. Na alles wat je al achter de rug hebt. Omsk ligt halverwege Moskou en Irkutsk. Vier dag heb ik zeker nodig om in Kolivang te komen. Ik zal het paard voortaan s'nachts moeten laten rusten, anders laat hij me zeker in de steek. Dat betekent dan dat de tocht van Omsk af me zeven dagen heeft gekost. Dat ik nog drie dagen over heb om op tijd in koets te zijn. Drie dagen voor 1500 werst. Alleen wanneer ik genoeg verse paarden kan krijgen en een dag en nacht doorrijden, is er een kans. Allee, kom jongen. We hebben geen tijd meer, we moeten verder. Vannacht mag je langer rusten. We zullen het kalm aan doen. Vooruit, hu, jongen, hu. De zijn hier al geweest. Ik zal op mijn tellen moeten passen. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Er zit een man. Goedemorgen. Uh, vadertje. Zijn de Tataren hier langsgetrokken? Moet u dat nog vragen? Ziet u niet dat alles verwoest is en dat mijn huis nog rookt? Mijn vrouw en kinderen hebben ze vermoord. Ik ben de dans ontsprongen. Maar ik vraag me af waartoe. Was het een afdeling of een heel leger? Een heel leger. Het is op weg naar Tomsk. De op ziet rood van het bloed. Wie was de aanvoerder? De meer zelf. Is Kolivain ook al bezet? Nee, dat staat nog niet in brand. Kan ik iets voor u doen? Oh, wat zou u voor me moeten doen? Ik bezit niks meer, maar ik heb ook niks meer nodig. Hier, hier, hier zijn 25 roebel. Ik hoop dat u er nog iets aan hebt. Vaarwel. Daar kom maar ruiters aan. We blijven hier in het kreupelhout. We moeten ons verbergen. Ga liggen, jongen. Vlug, vlug, ga liggen. Braaf, braaf. Geen geluid, om gods wil, geen geluid. Halt! We zullen hier even rusten. Die koerier kan ons toch niet zo ver vooruit zijn. En hij kan toch geen andere weg dan die door de moerassen van Baraba genomen hebben. Misschien is hij helemaal niet weggegaan, Edomsk. Hij zal wel begrepen hebben dat alle uitgangen worden bewaakt. Misschien verschuilt hij zich ergens in een huis. Was het maar waar, dan moet de kolonel Lagarov niet bang te zijn... dat de brief van de Tsari in koets werd afgeleverd. Van die zorg is hij toch nog niet bevrijd. Hij schijnt in Siberië te zijn. Nou, dan kent hij deze streek natuurlijk door en door... en dan kan hij best een andere weg genomen hebben. Dan zou we hem voor zijn. We zijn immers nauwelijks een uur na hem uit Omsk vertrokken en wij hebben de kosten weggenomen. Hij is dus of nog in Omsk of we komen voor hem in Tomsk aan. In beide gevallen heeft hij geen schijn van kans om Ierkoets te bereiken voor de kolonel er is. Ik hoop dat je gelijk hebt. Die Siberische vrouw die we in het posthuis opgepikt hebben is zeker zijn moeder? Ja, ze houdt vol dat die koopman haar zo niet was. Maar in Tomsk zal Sankara wel anders laten piepen. Ja, daar heeft ze zo haar methodes voor. Moeder, naar Tomsk gevoerd... Oh, natuurlijk krijgen ze niets uit, hè? want zo zou ze het leven bij inschieten. Er schijnt een Russisch onderdeel van een paar duizend man op weg te zijn naar Toms. Dat vindt dan net de hoofdmacht van veel Fargaan op zijn weg. Hij wordt meteen in de pand gehakt. Ha, De grootste botsing met de Moscovieten verwacht ik bij Koliwaan. We moeten hier niet te lang blijven. Als we een voorsprong hebben op die courier, dan moeten we die houden. Dan vangen we hem op en dan krijgen we hem levend in handen. Dood of levend is het bevel, maar beter levend. Nee, ik zou de aanblik van zijn terechtstelling niet graag willen missen. Ik ben dus vogelvrij verklaard. Hoe kom ik hier vandaan? Onder bescherming van het kreupelhout zou ik het bos kunnen bereiken. Rijd ik daaromheen, dan ben ik vlakbij de op. Daar moet ik over, desnoods zwemmend. Kom jongen, overheid. Vooruit, braaf, geen geluid. En dan meteen een vliegende galop. Wat is dat daar? Ze ruikt iets! Verraad! De rijdt een man! En wacht erna! Rusten vooruit, jongen, vooruit! Vooruit! Loop wat je lopen kunt! Een pistool! Ah. Ah. Vooruit, jongen, vooruit! Daar ligt erop! op! Het water in! Vooruit, schiet op, het water in! Vooruit! Schiet het water in! Blijf op het schieten! Het is getroffen. Nu zal het moeten lopen, Collivine. Beste vriend, hoe ver nog naar Koliwan? Nog een paar werst. Ik zou liever uit de buurt blijven, vadertje, als ik u was. De slag tussen de Tartaren en de Russen is begonnen. Je kunt de kanonnen horen. Is dat Koliwan in brand? Uh, zou me niks verbazen. Ik, ik moet naar Tomsk. Zou hier ergens een paard te krijgen zijn? Ik zou niet weten waar. En als u naar Tomsk moet, kunt u beter buiten Dat kost me te veel tijd. Veel geluk dan. Een schuilplaats. Een schuilplaats. Ik moet een schuilplaats hebben ja, daar. Een huis. Hm, telegraafkantoor. Nou, hier is zeker niemand meer. Bent u nog op uw post? Dat ziet u toch. Werkt de telegraaf dan nog? Naar drie richtingen niet meer. Alleen nog naar het westen, naar de Russische grens. Uitsluitend voor het gouvernement dan toch? Voor iedereen. Tien kapeetje per woord. Wat u maar wilt zijn. Hebt u een telegram? Nee. Nee, maar het... Uh... Krijgt me hier een goede schuilplaats. Voor het ogenblik nog wel, maar ik kan u niet garanderen hoe lang dat duurt. Hebt u enig idee wie er wint? Geen enkel, eh. Wie er ook wint, Koeniewijn staat in lichte laaien. De telegraph! oh, ho, ho, ho, meneer. Nou, meneer ik was eerst. 10 Tien kip per woord. Ja, hier is geld in één keer. Het direct maar uit. Ja, zijn dat toch, man. Voor de lijn verbroken wordt. Daily Telegraaf, London. Koeniewijn. Wat gaat? Oefenement Omsk, 5 augustus... Gevecht tussen Russische en Tartarische troepen. Stop. Yes. Russische troepen met grote verliezen teruggedreven. Stop. Tartaren, dezelfde dag, Wijn, binnengerukt. Blankt. Dat is slecht nieuws, Mr. Blaan. Huh? Mr. Kalwaanov, u hier? Of oh, ik dacht dat u al bijna in het zou zit, monsieur. Uh, we zijn pas een dag, na u had niet vertrokken. En we waren gisteren al hier. Ik heb drie dagen verspeeld. De gewond geraakt. De pont die hem. Oh, dat is niet zo mooi, want u kunt nu niet meer naar Corriwan. We komen er net vandaan in de straat, er wordt gevlucht. Ja, ja, wij, wij, wij, wij zijn gevlucht. We wisten dat hier een, een telegraafkantoor was. We hoopten dat we nog iets konden zijn. Ja, ah, bent u dan nog niet klaar? Hè? Een ogenblik. Ja, hier, dit, dit. Mang, dit telegram moet door. Eh. Eh. Mm -hmm. Madeleine Jolivet, ja, voor mm -hmm. moment 10, Parijs. Parijs ja. Corriwan, gouvernement Omsk, 5 augustus, vluchtelingen verlaten naast de stad. Stop. Dat... Russen zijn gestopt. Ik denk ja. dat de vervolging door de Tartarische troepen al is. Als je Als Kijk weer naar buiten, hè? Kijk naar Dat ziet er niet best uit. Kom maar kijken deze kant op. En in onze inderdaad missies in dit gebied moeten we in over het hoofd zien. <fie> <tossil <rasen> <tossil> dit, dit, dit moet er nog weten, de gasist. Twaalf uh, tuins, granaat door de buur. Van telegraafkantoren Verwacht verwachten nog meer van hetzelfde kaliber. Alsjeblieft, schiet een beetje op. Ja. Ah. Ik ben getroffen. Ah, houden. Oh ja, zijn ook dit nog. Telegrafist Harry Blount, correspondent Daily Telegraaf, valt gewond naast mij neer. Het spijt me, hier, maar de verbinding is verbroken. Ik zal zo vrij zijn om goed heen komen te zoeken door de achterdeur en door het bos. De achterdeur... Ik heb niet dat hij er was. Ik, ik, ik, ik, ik kan niet erop, We ja, Wij moeten hem helpen, Kerken kunnen hem niet alleen laten. Natuurlijk niet! Steun hem aan, Waar gaan jullie heen? Uh, wij zijn oorlogscorrespondenten. Deze gewonde meneer is. Zo! Nou, dat dan maar de commandant. En jij? Ik ben koopman uit dit koets. Ja, zo. jullie huis vanuit me terugzien. Vooruit, met jullie. Dan ben ik hoog. dat nog eens even. Dat is toch. Dat is toch niet. Nee, nog even. Dan niks jullie hier. Vooruit, ja. mannen, neem ze mee met je paarden. Voer ze weg. Oh. u uh, Blond? Uh, mijn schouder doet erg pijn. Maar ik geloof niet uh, dat er een kogel in zit. Ah, ah, ik, uh, ik zal uw schouder verbinden zodra het even kan. Hoor. Oh, dat duurt dan niet lang meer. Want we zijn er zo. Wilt yeah. u... Uh, <coughs> waar is ons brengen? Nou, al kan ik mijn één arm niet gebruiken. Maar mijn oren die zijn nog altijd goed. Ah, voilà. Eerst brengen ze ons naar de legerplaats van de Emir Vyovacan. Wij wachten dat Agarov met zijn troep aankomt. Om naar Irkutsk op te trekken. Eh, eh, hebt, u, eh, hebt u nog meer gehoord? Nou, dat Irkutsk geen enkele verbinding met Europa meer heeft. Oh, dat ziet er dan slecht uit voor de Russen, hè? Nog wel, ja. Maar, uh, uiteindelijk geven de Tataren geen van kans. Ze hebben al zo vaak geprobeerd Siberië te bezetten. Oh, kijk, we zijn de eerste tenten al. Oh, gelukkig. Dat is de tent van de emir, natuurlijk. Hij steekt er iets boven alle anderen uit. O, oh, daar. Daar is een omheinde ruimte. Dat is zeker voor ons bestemd, hè? Oh, lala. We worden verwelkomd. Maar de emir laat zich gelukkig toch niet zien. Waarom gelukkig? Ja, als hij zich tegelijk liet zien, dat zeur, dan had ik geen centime meer voor het leven van de Russische soldaten. Hé, hey, daar loopt de Kom eens mee, kom eens mee, kom eens mee. Hoe gaat het, u uh, kapan. Redelijk. Het, dit moet toch een geduchte streep zijn door rekening, Jasper? Mm -hmm. Betrekkelijk. Ik ben hier met die bewaking veiliger. We waren ook op de weg. En als ze ons naar Tomsk brengen... wat ze heel waarschijnlijk zullen doen... ben ik een stuk dichter bij Irkutsk. U bent, u bent dus niet van plannen uh, te vluchten? Voorlopig zeker niet. Uh. Men heeft u tot nu toe blijkbaar niet herkend, monsieur... maar ik wil u wel waarschuwen dat men volgens mijn vriend hier... Agarov hier in het kamp verwacht. Agarov? Ja, ja. Maar wat bedoelt u eigenlijk met herkend? En wat gaat mij Agarov aan? Gaat ik daar alleen op antwoorden, monsieur. Nikolai Karpanov. Dat u op onze steun kunt rekenen. Wij zijn Europeanen. Ja, dat is erg vriendelijk, maar u weet te veel. Meer dan ook voor u is, u wilt mij wel excuseren. De heer vet. was het nu wel verstandig? Jullie Fransen zijn zo impulsief. Doch, ik hoorde het toch niet meer dan eerlijk, hè? Ook al had ik wel verwacht zijn reactie, hè? Nou, komt u eens even hier bij mij. Kom eens hier onder die bomen. Huh? Ja, nee, onder de bomen zal ik eens naar uw wond kijken. Zo, oh. eh? so, zo. So. Gaat, u, gaat u eens even liggen op de blazen. Ja. <laughs> uh, hebt u eigenlijk verstand van wonden? Oh, blond, ja. Elke Fransman is een halve dokter, hè? Even kijken, hoor. Blijft hij dan maar rustig liggen. Ik zal ja, ja, ja. eens even zien. Oh, nou, daar zit inderdaad geen kogel in. Het is een vleeswond, anders niet. Oh, vleeswond. Ja, ja, ja, ja. Zo, nou scheur ik hier deze zakdoek ook in tweeën. He? Zo. En daarmee maak ik dan een pracht van een verband. Rustig, rustig, rustig. Even de mouw naar beneden zo. Zo blijft u rustig liggen. Doet mm. het pijn? Ja, ja. Nou, Probeer het maar even niet aan te de denken. Blijf nu rustig liggen, dan praat u niet meer, want rust... <laughs> Monsieur Bland is de beste medicijn. Uh, oh, u kunt misschien het beste wat gaan slapen. Nee, nee. Iets te eten krijgen wij voorlopig toch nog niet. Uh, ik wil niet slapen. Want we liever praten over wat we verder moeten doen. Ik ben niet van plan om bij de Tartar in gevangenschap te blijven. Oh, ik ook, eens, monsieur. Huh? Dus zullen wij bij de eerste de beste gelegenheid moeten proberen te vluchten. Hm? Ja, als er niets anders op zit. Weet u misschien een betere oplossing? Wij horen niet bij de oorlogvoerende partijen. Wij zijn neutraal. Dus kunnen we tegen deze behandeling protesteren. Hmm. Ik denk niet dat Fjord uh, daar erg van onder de indruk zal gedragen. Want hij scheelt waarschijnlijk Oost- en West-Europeanen over een kam. Maar Agarof is een Rus. Ik heb er niet genoeg met u over gesproken. Agarov verraadt zijn eigen land. Dus... Ja, toch blijft hij een Rus. En uh, hij is een man met hersens. Dat valt niet ontkennen. te kennen. Hij weet wat volkenrecht is. En hij heeft er geen enkel belang bij ons gevangen te houden. Integendeel. Hij kan de Emir aan zijn verstand brengen dat wij geen spionnen zijn. U hoopt dus op de komst van Agarov... die de dood van Karpanov kan betekenen... en daarmee de dood van de Grootvorst in Irkutsk... en de ondergang van Rusland? U heeft Karpanov toch uw hulp aangeboden. Zolang u niet vrij bent, kunt u van mij oh. dan het zijn. En stel nou, stel nou dat wij nou daar we niet vrij komen. Dat is dat Waarschijnlijk hebt u ook al uitgedacht wat ons aan te doen staat? Dan volgen we de Tataren dat we de kans krijgen naar de Russen over te lopen. Uh, dat klinkt hier eenvoudig. Uh. Maar voorlopig, monsieur, zit u hier met een opperwond. Terwijl u in dienst van uw nichtje nog geen schrammetje hebt opgelopen. Uh, uh, Twee zakjes, uh, die telegrammen van u. Uh -huh. In hoeveel exemplaren verspreidt uw nichtje eigenlijk? Ho, ho, ho. Dat is zo bescheiden, mensje. Dat ze daar nooit meteen één woord over spreekt. Nee. Gaat u eindelijk eens een beetje slapen misschien? Ja, ik let... oh. De gang van het kamp. Zie hey, wel? Ziet u dat? Dat is die kerel die je wist niet plaatsen. Niemand. Karpanov zijn paard daarvan heeft gemaakt. En, en daar, dat is die troep groene die in Kazan van boord ging. Met die, ah, ah, met die mooie siguren die u weet wel. Ah, daar lopen ze. Ah, Songare. mijn trouwe boodschapster. Ivan. Nog niet zonder de gevangenen? Niks bijzonders. Die oude vrouw doet geen mond open. Maar we moeten haar dwingen te spreken, Iwan. Dat zullen we ook, maar niet hier, in Tomsk, zodra we er zijn. En wanneer is dat? Over drie dagen op zijn hoogst. Als de emir zijn toestemming geeft, breken we vandaag nog op. Ach, waarom geef je me geen toestemming haar nu te laten martelen? Ik wil geen onrust. We hebben alle tijd. Ga nu. Ik moet mijn opwachting maken bij de emir. Ik zie je straks nog wel. Welkom, Iwan. Welkom. Het is mijn vreugde u weer te zien, taxier. Neem plaats. Ik zou onze vriendschapsschender door u ondervragen. Vertel me dus vrijuit wat u te zeggen hebt. In het kurktaxier, de linies van de Ichem en de erties zijn in onze macht. De Kirgizen hebben uw stem gehoord en zijn in opstand gekomen. En de grote Siberische weg is in uw bezit van Ichem tot Tomsk. U kunt uw legers vrij zowel naar het oosten als naar het westen voeren. Een heel mooi resultaat van uw bekwaamheid en uw moed. En wat zou u me adviseren? Het westen of het oosten... Het oosten, taxier. De verovering van Irkutsk betekent niet alleen dat oostelijk Siberië voor Rusland verloren is. U krijgt daarmee bovendien een Gijzelaar in handen van onschatbare waarden. De broer van de tsaar. Die u destijds verbannen heeft, nietwaar? Zo is het, taxier. Ik zou hem daarvoor graag mijn dank nog eens betuigen. Dat gun ik u van harte. En ook daarom zal het geschieden zoals u hebt voorgesteld. Wat zijn uw bevelen? Wij zullen ons hoofdkwartier vandaag nog naar Tomsk verplaatsen en vandaar uit de aanval op Irkutsk te ondernemen. Dan zal ik de nodige voorbereidingen laten treffen. We hebben hier nogal wat gevangen in Kaliwan. Die moeten meegevoerd. We zullen daarna overwegen wat we met ze doen. Hebt u veel gevangenen bij u? Enkele duizenden, taxier. In één daarvan stel ik bijzonder veel belang. Het is Marva Strogova, de moeder van... Michael, de koerier van de tsaar? Ja, taxier. Is het waar dat de koerier op weg is naar Irkoetsk met een keizerlijke boodschap? Men zegt het. En dat lijkt me heel waarschijnlijk. Ik geloof zelfs dat ik hem in Tomsk bijna in handen heb gehad. Dan mogen we zeker geen tijd verliezen om voor hem in Irkoetsk te zijn. mogen alles zegen op u rusten en op ons werk. thuis, man. Ik ben Frans Zonderwaard. Wat is dat daar? Je hebt ons nog wel meegesleept, maar je moet niet proberen ons met een haar te krenken, hè? Wat is dat hier? Wat heeft die herrie te betekenen? Agarov. Praat u met hem, monsieur Blanc? Ik wens geen woord dat we spelen aan die Russen en een uniform Tartaren. Nou, heb ik antwoord? Die lui vroegen al meer eten. Wat ze kregen was ze niet genoeg. Een kost brood en een bak troebel water. En ik er wat van zijn, wou die vent ons met zijn zwaard kopje kleiner maken. Wie bent u eigenlijk? Uh, wij zijn twee journalisten: ik van Engelse uh, en mijn vriend, hier uh, van een Franse krant. In het telegraph van Coriwan hebben ze ons zomaar gevangen genoemd en meegesleept. Uw papieren. Ja. Daily Telegraph. goede krant. Zo, en u, meneer? Juist. En u wil u natuurlijk vergunning hebben om onze militaire beweging in oostelijk Siberië te volgen. Wij willen onze vrijheid, that's all. Goed. Die geef ik u op dit moment. Deze heer worden vrijgelaten. Breng ze buiten de omheining. Maar ik reken er wel op, heren, dat u verder onze krijgsverrichtingen volgt. Ik ben verlangend uw artikelen te lezen in de Daily Telegraph. Mijn blad kostte sixpence per nummer. Buiten de verzendkosten. Zeg ik geen woord van dank? Hopelijk bent u beter met de pen dan met de tong. Nou, u kunt gaan. Wacht jij! Was dat water werkelijk troebel? Dat kan wel wezen, commandant. Moeten we die gevangenen ons in de watten leggen? Nee. Maar zolang we ze nog niet hebben uitgezocht, kunnen er mensen onder zitten als deze twee. Houd het een beetje in het oog. Jawel, commandant. Ik ga eens verder kijken. Kom met me mee. Tot uw orders, commandant. Jullie hebben veel te veel boeren meegenomen. We mochten ze niet meer afmaken. Maar dat zou wel heel wat eenvoudiger zijn geweest, commandant. Nou zitten we met die hele sleep tot Tonsk. Hé, hey, draai eens om.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 Michael Strogoff, de courier van de Tsaar, door Zulveil. Bewerking op Gerrits. U hoorde deel. Vijf en zes van Michael Strogoff, de Courier van de Zaar, En die hele sliert acteurs, die ga ik nu even niet vermelden. Maar misschien doet komende zondagnacht Adeline dat even. Want in de nacht van zondag op maandag... hoort er bij Caro's Nacht van het Goede Leven... bij Adeline van Lier tussen vier en vijf de volgende twee delen. En daarna gaan wij er volgende week ook weer tussen vier en vijf mee verder. Maar even een belangrijke mededeling voor komende zondagnacht. Adeline begint al voor vier uur met het hoorspel. Dus stem aanstaande zondagnacht voor deel 7 en 8 van Michael Strogoff uh, al ietsje eerder af op Radio 1. Want door de lengte van die twee delen... start het hoorspel dan al ietsje voor vier uur. En uh, heel stiekem is hier technicus Gert van Dam binnenkomen sluipen. En die moest blind voor mij uh, de winnaar trekken. Hij heeft gewoon zijn bril afgezet, dan ziet hij niks. Eén luisteraar mag gewoon lekker gaan doormaffen tijdens al deze nachten met die hoorspelen. Want die wint vannacht het luisterboek. Verschenen bij uitgeverij Rubinstein van dit hoorspel dus. We hadden vorige week een prijsvraag en het juiste antwoord was... Leo Blokhuis, en ik maak heel snel het briefje open uh, van degene die dus mee heeft gedaan aan die prijsvraag en het juiste antwoord heeft gegeven. Ach, het is een heel kort, heel kort briefje. Uh, hallo, de oplossing is Leo Blokhuis, Rob van der Veen uit Garnwerth. Die heeft het luisterboek gewonnen. Goed, um, het is bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met Woord hier op Radio 1 bij de VPRO. In het volgende uur aandacht voor de Rote armee fractie. Tot zo!